van 12 uur. moet met het NRWS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had alle informatie over het paardenvleesschandaal rond vleesverwerker Willy Selten openbaar moeten maken. Volgens de bestuursrechter had de NVWA de producten moeten noemen waarin het vlees was gewerkt en de bedrijven die de producten verkochten. Foodwatch had de zaak aangespannen. Volgens die voedselveiligheidsorganisatie betekent de uitspraak dat de NVWA ook in de toekomst... meer openheid moet geven over bedrijven die rommelen met voedsel. Willy Zelten werd in 2013 betrapt op het verkopen van paardenvlees als rundvlees. In Kuik in Brabant komt een nieuwe fabriek voor de productie van babymelk. De nieuwe fabriek van het Franse bedrijf Danone begint eind 2017 met de productie van de melk. Die bestemd is voor meer dan 80 landen. Danone breidt uit om de stijgende vraag naar babymelkpoeder te kunnen bijbenen. Het product is nauwelijks aan te slepen door de grote populariteit in China. In Cameroen zijn drie burgers gedood bij een zelfmoordaanslag. De drie daders lieten bommen afgaan in een plaats in het noorden van het land. De autoriteiten van het West-Afrikaanse land gaan ervan uit dat terreurgroep Boko Haram achter de aanslag zit. Cameroen wordt geregeld getroffen door aanslagen van Boko Haram dat een eigen islamitische staat wil stichten. In oktober pleegden twee tienermeisjes een aanslag waarbij negen mensen omkwamen. De VS heeft honderden militairen naar Cameroen gestuurd om Boko Haram te bestrijden. Steeds meer studenten blijven bij hun ouders wonen, blijkt uit cijfers van Duo, die onder meer de studiefinanciering regelt. Begin dit studiejaar woonde bijna 68% nog thuis. In 2012 was dat ruim 60%. Studenten die een hogere opleiding volgen gaan vaker op kamers dan studenten op een lagere opleiding. Het weer in het noorden wat motregen, in het zuiden droog en af en toe zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen droog in het zuiden wat zon en dan een graad of 10. Dit was het RGFM Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag. Ja, u heeft ons even moeten missen, een paar dagen. Ja waren even omstandigheden dat het even niet kwam. Maar we zijn er weer hoor. Ja! We zijn weer helemaal aanwezig. Vol en wel. En we gaan, uh, we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Haha! Ja, de muziek staat klaar en zo. En uh, uh, nou ja, het geeft de garantie dat het allemaal goed gaat komen. Dus... Het is woensdag, het is uh, 2 december. En, uh, nou ja, uh, Ansela ik beginnen weer aan de woensdagse marathon. Met zometeen natuurlijk ook om twee uur de Een Beetje anders dan uh, gewoonlijk, omdat we natuurlijk geen classic album meer hebben. Want dat gaan we pas het nieuwe jaar weer mee verder. Ja, u weet natuurlijk. Dat doen we, omdat u dan lekker kunt stemmen op onze classic albumlijsten. Die we online hebben staan... via www.devinieljaren.webklik.nl En dan kunt u lekker stemmen. Eigen top vijfje maken. En het lijstje insturen. En dan komt het allemaal voor de bakker. En dat wordt uitgezonden, dat weet ik ook al natuurlijk... op 16 december. Hè. Dus dat is vandaag over twee weken, Dus over precies twee weken. Dan gaat om deze tijd... de vinieljaren top 40 van start... Die gaat, maar door tot, die gaat door tot liefst vijf uur. En we hebben al een uh, hele club leuke, leuke presentatoren die ook mee gaan doen. En zo. Ik, mag, ik ga dat niet helemaal alleen doen. Uh, ik heb al een aantal toezeggingen van collega's die er gewoon gezellig ook bij komen zitten. En zo. En, uh, een beetje afwisselen. Dat is wel leuk. natuurlijk vijf, vijf uur lang datzelfde stemgeluid, geluid. Daar word ik ook niet goed van. Ja, dat wil ik weten. Huh? Ja, hoe is het? Goed. Nou, in ieder geval... Uh, het komt allemaal voor Den Bakkert. En vandaag, nou, vandaag is het CNFN Lunch, ofwel Zandvoort Lunch. En eh, wij hebben vandaag natuurlijk muziek voor alle leeftijden. Ja. Wij zijn niet, eh, zoals zoveel anderen, gehouden aan een bepaalde periode of... Eh, je oude binnen 45 mag je niet meer luisteren en zo, want dan moet je naar een andere zender die voor jouw format geschikt is. Nou, hebben wij geen last van plezier, FM. Iedereen mag naar ons luisteren. Of je nou 5 bent of uh, 500. Nou, dat kan natuurlijk niet. Uh, 5 of 95, laat ik het zo zeggen. Dat is redelijk, hè? Ja. Mag je gewoon lekker gezellig naar ons luisteren. En uh, heb je verzoekjes? Laat het gerust even aan ons weten. Ja, ik kan dat doen via onze Facebookpagina www.facebook.zandvoortluncht. Ja, dan kun je gewoon verzoekjes aanvragen en zo. Dat zouden wij ook leuk vinden. Dan weten we ook een beetje wat u mooi vindt. Ja. Nou, verder hebben we natuurlijk het recept van de week vandaag. We hebben ook een 3 eh, 1 een Ja, we hebben ook een 3 1 Hebben we een 3 1 Ja, we hebben een 3 1 Oh, wat leuk, hè? We Hebben We een 3 1 ja. En dat is ook weer een, uh, een lekkere vandaag. Een lekkere. Lekkere oude Soul -in 1 ja. zeg nog niet wat, hoort u zo wel. Ik heb er zin in vandaag, ja. Ik zou zin in, ja. Een beetje vrolijkheid in uw radio brengen, dames en heren. Wat een zagrijnige weer buiten hè? die donkere lucht en zo... Ja, met je vrolijkheid in het. Nou, we maar beginnen met de Kommel dan en zo. En zo dat lekker. Kommel het. Hallo, Common Ja, de Common Dat is heel gezellig. Daar komt hij. De Kommel That part. Zijn uh, nieuwe single. Daar komt hij. Let op hoor. Ja. ja. dat is hem. Common That part. Ja. Dat stukje. too slow. de kommelinits van hun uh, tweede album natuurlijk en de nummer dat heet That's Part Nog een a new van 5 uh, seconds en een naam nee, van Direction. Nee. One Direction. God, the It was pretty windy and she didn't say word. Party down downstairs and nothing left to do. Just me. End of the day. I said you're my fight. no break sometimes. Die zal maar afgelopen. Gaat dat snel, hè? Huh, zal maar weg en eens. Ja. End of the day was dat van One Direction. Drie in één. Ja. Sly and the Family Stone. Dansen maar. The bottom de 3-in-1 van uh, Sly and the Family Stone. Lekker hoor. Yeah. Uh, beetje dat uh, natuurlijk verloren maakte, omdat ze onder andere ook op Woodstock stonden in augustus 1969. En daar een indrukwekkende set speelde. Men noemde het ook wel uh, Psychedelic Soul wat ze maakte, omdat het uh, ja, Soul toch een nieuwe impuls gaf met een beetje psy psychedelische uh, effecten in, uh, in hun muziek. En uh, daarom waren ze natuurlijk... Uh, ...behoorlijk opgevallen. Nou, bij Woodstock speelden ze natuurlijk ook een lange medley... ...en u hoort er nu achtereenvolgens... ...van deze... Uh, ...Sly and the Family Stone... ...hoort u achtereenvolgens Dance to the Music. Jo! Uh, daarna hoort u Stand... ...en daarna hoort u Everyday People. Ja. En u luistert nog steeds naar ZFM Lunch... ...dames en heren... Het, uh, een radioprogramma voor alle leeftijden op uh, Radio Zandvoort. Uh, CFM Zandvoort natuurlijk. En uh, wat ik ook zag, en dat, dat, dat verheugt mij buitengewoon. Ja, ik zag dat onze Facebookpagina Zandvoort Lust... deze week maar liefst 35 nieuwe likes gekregen hebben. We zitten op twee na van de 200. Dus doe even je best, jongens. Hè? Dan we vandaag even die 200 likes halen. Dat zou ik zo leuk vinden. Ja, voor, voor, voor een radioprogramma is dat toch helemaal niet gek. 200 likes, zo. 198 zitten we nu. Dus uh, ik zou zeggen, even je best doen. En uh, dat we gewoon naar de, naar de, naar de, vandaag over de 200 gaan. Het ging van de week ineens erg hard. Ik weet wel of dat komt, hoor. Maar uh, maakt niet uit. Het is wel leuk. Het is toch leuk dat heel veel mensen, ruim 200 mensen in ieder geval al die uh, website weten te vinden. Gezellig. Nou, we gaan uh, zometeen uh, naar uh, het nieuws en het weer. Uh, het regio-nieuws en het weer moet ik natuurlijk zeggen. Want uh, dat we nou gewoon... Uh, ja. Maar eerst nog even een plaatje. Goed plan. En dat heet Waiting on your love. James B. What is this madness? How did get it get in me? I'm feeling sadness. De jumped back and do you Lawrence Taylor Oh ja. goed zeg je slagen Lawrence Taylor is broken days I'm Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Bij de doorzoeking van een pand aan de Patrijzenstraat heeft de politie dinsdagmiddag een hernepkwekerij aangevonden. De 63-jarige bewoner en een 47-jarige Haarlemmer zijn aangehouden. De politie vond 45 planten waarvan al ruim 1 kilo aan toppen was binnengehaald. De herp en de benodigde apparatuur werden in beslag genomen. Misschien heeft u de inzameldozen al zien staan. Ook dit jaar zamelen Lions Club in Nederland uh, Douwe Egberts waardepunten in voor het goede doel. Deze punten zet Douwe Egberts om in pakken koffie voor de vele voedselbanken in Nederland... De kerstactie van vorig jaar leverde op deze manier maar liefst 120.000 pakken koffie op. In Nederland leeft ruim 1 miljoen mensen, waarvan ongeveer 35.000 kinderen onder de armoedegrens. Ook in onze regio komt dat voor. En deze mensen komen in aanmerking voor voedselpakketten van de voedselbank in hun buurt. In Nederland liggen nog vele miljoenen Douwe Egberts koffie- en theepunten in keukenladers en trommeltjes. Meer dan 6500 vrijwilligers en circa 125 Lions Clubs. En voedselbanken in Nederland zullen deze waardepunten inzamelen die bij Douwe Egberts worden ingeruild voor pakken koffie. Douwegewets ondersteunt deze landelijke kerstactie. En heeft wederom aangegeven de totale opbrengst te zullen verhogen. U kunt de hele maand december de waardepunten inleveren bij de volgende winkels. In Heemstede is dat uh, onder andere bij de twee Albert Heijn vestigingen aan de Zandvoortslaan. Respectievelijk aan de Blekenvaartweg. En in Overveen eveneens bij Albert Heijn. Dus uh, heeft u nog wat van die puntjes liggen? En uh, informeer anders even bij de Lions Club in Zandvoort. Misschien dat die ook meedoen aan de, aan de actie. Dan kunt u ze daar kwijt. Ik vind het een mooi initiatief en dat verdient wel ondersteuning. Kwamen WO-studenten, wetenschappelijk onderwijs uiteraard... studenten en het bedrijfsleven voorheen nog met elkaar in contact via sollicitatiebrieven... Anno 2015 liggen ze midden in de winter naast elkaar te dobberen in het koude water bij Zandvoort. Gisteren werd bij Zandvoort op ijskoude wijze de grenzen van recruitment verlegd... Bij, tijdens de Iceman Talent Experience. Business Talent Network stuurde 250 topstudenten en vertegenwoordigers van 10 multinationals... de Noordzee in voor een drie minuten lange duik onder leiding van... Iceman Wim Hof. Voorafgaand aan deze verfrissende exercitie gingen de deelnemers in Hotel uh, in haar Zandvoort... met elkaar op, uh, om tafel voor diverse aansprekende workshops... Uh, case-studies en presentaties door de vertegenwoordigde multinationals. De opbrengst van de Iceman Talent Experience... komt te heel, geheel ten goede aan de plaatsing van een waterput... in een Maasai-dorp in Tanzania... Met deze nieuwe waterput wordt een heel dorp voorzien van schoon drinkwater. Dokter uh, Ole Kooné, de minister van de Maasijn, nam na de duik in de Noordzee de cheque van 40.000 euro in ontvangst in aanwezigheid van onze eigen burgemeester Niek Meijer. De dag werd vervolgens afgesloten met een borrel om weer een beetje op te warmen. Een 29-jarige man is dinsdagnacht aangehouden op de Muntstraat in Haarlem. Hij wordt verdacht van auto-imraak. Een getuige had gezien hoe de man zich verdacht ophield... bij een geparkeerde bestelbus in de Muntstraat en hield hem in de gaten. Plos eh, klonk er glasgerinkel en zag de getuige dat het achterraam van de bestelbus vernield was. De verdachte vluchtte weg richting de Europaweg. Toevallig waren er meerdere politieeenheden in de directe omgeving aanwezig. Uh, die waren daar aanwezig omdat ze al een melding hadden gehad. Ge ge had. En één politieeenheid kon op aanwijzing van de getuigen de verdachte aanhouden in een bushokje aan de Europaweg. De auto-inbreker bleek ook nog gesignaleerd te staan voor diverse openstaande boetes. Hij is ingesloten in het cellencomplex. Een man in een scootmobiel is dinsdagavond beroofd in een Schalkwijk. Het slachtoffer reed over het fietspad langs de Europaweg... ter hoogte van de Italiëlaan. Daar werd zijn tas weggetrokken door een voortvluchtige verdachte. In de tas uh, zat onder andere medicatie van de slachtoffer die diabetes. De verdachte is een licht getinte jongeman van 16 à 17 jaar oud... en hij had een mollig postuur... Was u rond 23, uh, 100 uur, 11 uur s'avonds in de buurt... en heeft u mogelijk iets gezien van het voorval en of de dader? De politie roept geduigen op om zich te melden... zodat de dader van deze laffe daad gepakt kan worden. Uh, heeft u iets gezien, dan kunt u bellen met het bekende nummer 0900 8844... of anoniem via 0800 744. Duizend. Tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag zwaar droog. En met name vanmiddag zien we ook af en toe de zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 11. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen blijft het ook droog en zijn er opnieuw vrij veel wolkenvelden. Toch zullen we ook dan af en toe de zon even zien. De wind waait nog steeds uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar 10 lokaal 11 graden. Straks meer. ZFM Zandvoort Het is weer zover. De vinyljaar en eindejaars top 40 op ZFM Zandvoort. 16 december aanstaande van 12 tot 5 uur. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? U kunt helpen deze top 40 samen te stellen door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 deze prachtige top 40 samen te stellen. Uitzending 16 december van 12 tot 5 op Cfm, Zandvoort. Het liedje van de zijkje, op CFM Zandvoort. Het is weer zover. Top 40 op CFM Zandvoort. 16 december aanstaande van 12 tot 5. ZANG eigenlijk niet helemaal een liedje van de sidekick, maar uh, toch? Nou, jawel. Ja? <laughs> ja, ik heb oh. de afgelopen week uh, uh, ja, uh, Facebook een beetje gespand met mijn all-time favorites. En ja. deze stond erbij. Oh, deze stond erbij. Deze stond er ja. echt wel bij. Ja. Ja. En waarom? Ja, geweldig. Ja. Ik heb uh, volgens mij ooit ergens die cd gehad, ben ik uh, tijdens al mijn uh, verhuizingen en omzwervingen een beetje kwijtgeraakt. Maar uh, ja, ik vond het een geweldige cd ook. Ja. Ja. Freddie Mercury samen met uh, Montserrat Caballé En uh, het liedje werd natuurlijk gemaakt in de tijd ter gelegenheid van de Olympische Spelen in uh, Barcelona in 1992. Hè. Nou, toen was het, uh, daar was het voor. Toen werd het ook inderdaad als... Himmen gebruikt. Ja, het is een... ik dacht bij de slotceremonie. Of ook bij het begin. Bij ja, allebei. Aan het begin volgens mij ja, ook. Nou, Of misschien wel bij allebei. Nou ja. Wie weet. Nee, je je, je neef kan tel. Zo is het toch? Ja. Op ZFM wordt iedere oude ouwe platina. Ja, en toen zou er iets moeten opstarten. En, en dat, dat doet het. En dat doet het <laughs> dan niet. Ja, dat hebben oh. we. Een, het is niet te geloven. Echt? Het is echt helemaal gek van te horen. Nou ja, kom van goed. Echt ja, doen dit we het anders. Ja, dit is dus geen gauwe oude. Maar die gauwe oude wilde even niet. Nou ja. Uh, uh, uh. Dit heet Losers. En dat is van de uh, Weekend Samen met Labyrinth. Only losers. myself how to move, I'm not the type to count on you, uh. cause stupid's next to you. my heart don't know already, cause we make our own sense, and you're qualified to me, what can you show me, now my heart don't know already, cause we make our own sense, and you're qualified. Wanneer wij gaan marcheren. Pom, pom, pom, pom, pom. Wij zijn heel braaf en vleitig en maar slecht of dom. Wij schieten met geweertjes. Pom, pom, pom, pom, pom. Wij lopen elke avond na dienst een eindje om en kijken naar de meisjes. Pom, pom, pom, pom, pom. Nu was er laatste je vrouw die sprak tot mij kom kom. Ik stap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 Kissing you Lekker liedje van Dusty Springfield. Hè? Zij maakte haar eerste plaat. Samen met de begeleidingsband van onder andere Rita Franklin en The Sweet Inspirations. Wel lekker. Dit is Marco Borsato. Samen met Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Lekker liedje van het zijn nieuwe CD, Evenwicht. En het nummer heet Neem Me mee. Bloemen in haar haar. In haar ogen schijnt altijd de zon.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 Zoals jij te zijn, heen, me met mee. O, oh, voor regentjes, leven, leven, zoals jij. En weer verlangen naar dat levendje van mij. Hij vaart nog steeds diezelfde koers, omdat hij altijd al van binnen wist. zal nooit iets zijn wat hij zo mist. Als de liefde. met Sanne Hans en dat liedje dat heet natuurlijk Neem me mee en dat is uh, afkomstig van uh, de nieuwe cd van Marco Borsato en de nieuwe cd die heet natuurlijk Evenwicht nou nog maar eventjes die average white band Want het wordt tijd om even, uh, voor een heel even afscheid van u te nemen. Tot uh, na het uh, NOS-journaal van 1 uur. Dus ik zou zeggen, jongens, neem even een slok koffie. Doe ik ook. En uh, over uh, zo'n minuut of zes uh, zijn we er weer. Ja, gaan nou, we even een leuke conference opzoeken. Komt helemaal goed. Tot zo.